en met het NOS-journaal. Bij een aardbeving op de grens tussen Iran en Turkije... zijn aan Turkse kant zeven doden gevallen, onder wie drie kinderen. Zeker vijf mensen raakten gewond. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken... zitten één mensen vast in ingestorte gebouwen. In Iran zijn volgens staatsmedia alleen gewonden gevallen. De aardbeving had een kracht van 5,7. In de regio zijn vaker krachtige aardbevingen. Vorige maand kwamen bij een aardbeving meer dan 40 mensen om het leven... De Nederlandse marinefragat de Ruiter is aangekomen in Abu Dhabi. Vanuit daar gaat het patrouilleren in de straat van Hormuz. In die zee bij Iran werden vorig jaar tankers aangevallen. Het fragat moet nieuwe aanvallen voorkomen en informatie verzamelen. Het Nederlandse marineschip komt in juni weer naar huis. In zo'n tachtig plaatsen gaat vandaag de carnavalsoptocht niet door vanwege de harde wind. Onder meer de grootste optocht van boven de grote rivieren in Oldenzaal is afgelast. Daar komen jaarlijks zo'n 100.000 mensen op af. Gisteren werd al duidelijk dat de optochten in onder meer Heerles... dat en Tilburg niet doorgaan. Een deel van de optochten is verplaatst naar morgen of overmorgen. Vanochtend werd bij het weerstation in Vlissingen windkracht 9 gemeten. Dat betekent de vierde storm in twee weken tijd. Turner Epker-Zonderland lijkt zeker te zijn van de Olympische Spelen. Hij won in Melbourne de wereldbekerwedstrijd... en daarmee staat hij bovenaan het klassement... De winnaar daarvan gaat naar de Spelen in Tokio. Er komen nog twee wereldbekerwedstrijden, maar de grootste concurrent van Zonderland zei na afloop in Melbourne dat hij daar niet aan mee gaat doen. Het weer. Veel regen. In de loop van de middag vanuit het noorden droog in Opklaringen. Er staat een stevige wind. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen bewolkt met nu en dan regen. en de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.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 In Zirker zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Zirke ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 the blue, ain't no use in feeling low, lucky southern blue in the day, the word's been heard, traveling all the way by bird, lucky southern blue in my way. is easy or breezy or end if doubly true tell me what's that thing you say lucky southern can you spend the day hey, inhaling part just enough to warm my heart lucky southern you're a work of art You should know, wish you didn't have to go Seems you're gone before you even start And for the first time in a lifetime with you The wind has filled my sails, relieved my tales of blue Replacing sadness with a new and different point of view, say Because seven don't you stay away Hey eu prometa cantar <tos> eu alone thinking of you eu vou te chamar oh, pra abraçar <tos> eu vou te show você que vai eu travel with you eu vou confessar que sou na Wat zou je eu vou Wat zou je dan kiezen? Wat zou je dan kiezen? Wat zou je je Welkom terug bij Tweede Uur van ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst en je luisterde naar de warme klanken van Tom Lellis, een, uh, Amerikaanse zanger die eigenlijk nooit is doorgebroken... al sinds de jaren zeventig actief. Hij maakt ook nog eens een plaat met het Orkest in 2002. Dit komt van iets later. Moet ik even kijken. 2006 zie ik het. Avenue of the Americas. De song heet Lucky Southern Maraghan Gallia. Dat is eigenlijk een nummer van Keith Jarrett... en die Tom die heeft daar de lyrics bij gemaakt. Hij is ook een geweldige pianist... En uh, hij schrijft tegenwoordig ook heel veel eigen nummers. Dus ook de moeite waard als je eens een keer een alternatief wilt... voor Michael Bublé of dat soort zangers. Deze man heeft een echte fluële stem en schrijft veel eigen nummers. Gaan we iets anders doen? Weer een saxofonist, Timo Lassie. Een van mijn persoonlijke favorieten. De man uit Finland die de traditie ja, met de moderne tijd goed weet te verbinden. Hier in het nummer Question and Answer Q&A. Timo Lassi, de man uit Finland, een drukbaas. Hij is ook platenbaas van het We Jazz Label en saxofonist. De laatste tien jaar heeft hij behoorlijk wat platen uitgebracht. Ja, Die wat mij betreft de jong en oud moeten aanspreken. Een hele goede combinatie van ja, meer jaren 60 soul jazz met moderne dingen... En dit kwam van zijn dubbel LP Moves uit de 2018. Gaan we even naar een oud-gediende... Uh, die speelde in de band van Miles Davis in de jaren 70, 80... Al Foster, de drummer. En die heeft een interpretatie gemaakt van dat nummer Jean-Pierre... dat je wel kent van Miles Davis uit 1982, meen ik begin jaren 80... Dat toen Miles Davis weer een comeback maakte. Jean-Pierre L Foster. De drummer in Miles Davis de band van de jaren 70, 80. Um, hierbij bijgestaan op deze plaat: inspirations en dedications van onlangs van recentelijk 2019. Uh, door Jeremy Pelt. Uh, die hoorde je gisteren ook voorbij komen in het programma van Jeroen op uh, trompet. En Dana Stevens op uh, tenor, saxofoon. Komen we bij iets in Nederlands. Tineke Postma zit trouwens ook vaak in Nederland, of in Nederland, in de Amerika. Speelt met de alle groten der aarde en de groten in Amerika. Maar hier is het een nummertje van een plaat met de Nederlandse begeleiding. Martin Fink op drums, Frans van der Hoeven op bas en Mark van Ron op piano. En het nummer heet Before the Snow. trots op de saxofoon Tineke Postma. Uh, het nummer Before the Snow. Nou, sneeuw hebben we deze winter nog niet uh, gezien. Wat dat betreft zitten we nog steeds Before the Snow. Van het album uh, Down of Light uit 2011. En Tineke Postma volgens mij is er vanaf uh, april weer aan het toeren in Nederland. Altijd de moeite waard om te gaan bekijken. Gaan we van Nederland naar Londen. Moses Boyd, zo'n jonge gast die ook... Traditie met de moderne tijd uitstekend weet te uh, verbinden. Moses Boyd en Drummer hier met een nummer Axis Blue. Moses Boyd met zijn maatjes Nubia Garcia op uh, sax en Joe Armin Jones op uh, orgel die Londense scene. Uh, Moses Boyd dus de drummer in die band. Van Moses Boyd naar China Moses, daarvoor hoef ik alleen maar het kanaal over en niet de, de Rode Zee door. China Moses, de zangeres, put it on the line. Wait, wait, wait. Ow, <laughs> Here's that kick drum and that bass. What you say, Neville? Oh really? All the chords you're laying down are echoing Have I heard this one before? You know some brothers talk like they do, but they don't I'm tired of playing games You're messing with my will When I told myself I won't And this stakes guys, with each sip of wine, A bit scared to take a chance, but that's my gotta put it on the line. Put it on the line. Mm. What happens when the audience is gone? Do you play another song? Can't help but So I'm gonna take the leap. This and that's safe will kill you eventually. And they say the heart heals in time. A bit scared to take a chance, but that's fine. Gotta put it on the line. China Moses, de zangeres woonachtig in Parijs of in Frankrijk. En de dochter van Gilbert Moses en Didi Bridgewater, de bekende jazzzangeres. Dus het zit in de genen. Uh, het komt van het album dat we ook nog even zeggen: Nightingales uit 2017 China Moses. Gaan we naar iets anders. Doet's. Krajinski, je hoort hem al heel zachtjes, maar ik zet hem nu even wat harder. de Duitse toetsenitse organist, die hier al vaker bij ZFM Jazz voorbij is gekomen. Dit komt van zijn album 'Place Hits A Go Go uit 2018. Uh, een ja, hele swingende organist. Met het nummer Son Montuno, dat was ik nog vergeten te melden. Uh, maar wij hebben natuurlijk in Nederland ook uh, hele swingende organisten. Denk aan uh, Arno Krijger en uh, Rob Mostert van The Preacher Man. Uh, die ga ik nu draaien. Het nummertje Childhood mess Memories. Met de Ephraim Trujol op sax en Rob Mostert op de orgelhemmend. Featureman, Ephraim, Trujillo op sax, Chris Strix, oh, Strik op de drums. <coughs> Pardon. En uh, Rob Mostert op Hemmend uh, Orgel. Ja, geweldig nummer. Um, dat brengt ons bij iets anders. Dat brengt ons bij de agenda, wou ik zeggen, eh, vandaan dit... Uh, die Preacherman kun je op uh, 28 februari zien. In uh, de Victoria in Alkma. En in de Schouwburg Gouda op uh, 6 maart zie ik. En natuurlijk in de Krocht op 10 mei. Dat duurt nog eventjes. Uh, in Zandvoort, die Preacherman. Uh, in de Krocht kun je het eerstvolgende concert uh, zien. Met Joke Bruis Kwartet op 8 maart. En dan wat ook bijzonder is, is Hermine Durlo... Uh, met Steve Gat en Alan Clark uh, In de Victoria in Alkma op 26 februari. In het Bimhuis in Amsterdam op 29 februari. En in Zoetermeer de Boerderij op 1 maart. Uh, ja, de moeite waard. Hermine Deurlo die wou ik even opzoeken om nu een nummertje te spelen van haar laatste album. Waar dus die Steve Gat, die beroemde drummer, drummer op meedoet. Maar ook een, uh, een gastrol is voor de bekende Nederlander Alan Clark en hier komt het nummer Walk With Me. Amsterdamse trots op de mondharmonica. Uh, Hermine Durlo. Die heeft dus een nieuw album uit. Dat heet River Beast. En daar doet die drummer Steve Gatt op mee. Daarnaast ook nog Tony Scherr trouwens. En dus uh, uh, oh, Tony Scherr is een bas de Amerikaanse basgitarist. En Ellen Clark op vocalen. En ze is dus te zien in de omgeving van uh, uh, Zandvoort, Haarlem. Uh, en eerstvolgende concert in Alkmaar, in de Victorie. Blijf een beetje in Nederlandse sferen. Kentura's Kitchen, een Nederlands trio... Kitchen, het trio rondom de pianist Ed Baatsen... met Hans Slinger op de contrabas en Bert Kamsteeg op drums. En die gaan ook met dat nieuwe album Mossa maanden uh, ja, ma van een paar maanden geleden gaan ze toeren binnenkort, denk ik. En het nummer heette Trammeland. Ja, er is heel veel trammeland in de wereld. Daar <tie> Daarover zingt ook de volgende zangres... Uh, die was hier voor het eerst te horen op de Nederlandse radio bij ZFM Jazz. Vorig jaar, juli, draaide ik haar al van haar debuutalbum uh, Kiana Linel. En ze is vanavond te zien voor het eerst in Nederland in het Bimhuis. En ik draai hier Trying Times van het nummer van Donny Hathaway. Die staat ook behoorlijk in de belangstelling weer. Die soulzanger die uh, uh, ja, geweldige nummers schreef in de jaren zeventig. Helaas een uh, uh, zelfmoord pleegde maar gelukkig goede songs achterlied voor ons en voor Kiana Linel om te interpreteren Trying Times Van het programma ZFM Jazz. Uh, je hoorde net Kiana Linel. Van haar debuutalbum A Little Love uh, van het afgelopen jaar 2019. En vanavond is ze dus te zien in het Bimhuis. We gaan er uh, op een uh, met een vrolijke noot uit Alessandro Magnanini, uh, met de Italiaanse zangeres Renata Tossi. Uh, ik zeg tot een volgende keer. Ik ben er zelf volgende week zaterdag weer. Uh, elke week ZFM Jazz op zaterdag van 12 tot 2 en op zondag van 10 tot 12 met een verschillende presentator om het jazzvirus te verspreiden. En ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Uh, de playlist staat bij, bij mij op mijn blog mijngroeven.nl. Hij komt straks ook op onze Facebook page te staan over een uurtje. Tot ziens en maak er een mooie dag van. Stay into my life. Daar eindigen we mee vandaag. Tabé.